Ouais, j'étais claqué là. ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de. Ouais. Ouais, ouais, Tu veux qu'on te dépose chez toi Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, okay ça va. Ça va Allez, courage, hein. Hey, petit Oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, il a ni méchant ni gentil.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 Formidabel, formidabel. formidable. Tu formidabel, Tu formidabel. formidable,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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knoopend Watergraafsmeer en knoopend Muiderberg 10 kilometer. Dat komt door het busongeluk aan de andere kant vanuit Amersfoort. Daar staat tussen Naarden en knoopend Muiderberg 4 kilometer. De weg is daar nog even dicht alleen de wisselstrook is beschikbaar. Verkeer Amsterdam-Amersfoort vice versa kan het beste omrijden via Utrecht over de A27, A12 en de A2. Op de A10 zijn wegwerkzaamheden op een aantal plaatsen. Op de A10 Noord richting Utrecht veroorzaakt dat Tussen Nieuwendam en Knaalpunt Watergraafsmeer, 3 kilometer, daar is de weg dicht. De andere kant op tussen de afrit Volendam en de Coentenol, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Buur al weer van uh, Zandvoort op zaterdag en uh, we gaan direct over naar uh, Joop van Hesse uh, bij SV Zandvoort. Kijken of er al inmiddels wordt uh, gewijzigd is in de stand. Uh. Nou nee, dat niet. Uh, Willem, wil echt niet. Het staat nog steeds uh, heel hartelijk de nul heen. Maar nu, <coughs> zojuist in de 26e, -26, voor de eerste keer een kans voor Zandvoort, een grote kans... Tot twee keer toe kon uh, Zandvoort verschieten, Maar tot uh, twee keer toe uh, kon de kippen die stoppen. En zojuist uh, een minuut later weer een kans voor Zandvoort. Maar over het algemeen is toch op de sterkere ploeg. Speelt vaker op de helft van Zandvoort dan andersom. En dat moet natuurlijk veranderen, wil je natuurlijk uh, een doodlicht gaan maken. Ja, dat... Vrij schop voor deze, ja, meter 15 van de stadschap. wordt breed gelegd, en daar kan Jan Sonneveld bij komen. Dat is natuurlijk inderdaad goed tussen. Patrick van Hoort naar uh, Kastikis, de Vries, diepe bal naar Sonneveld. Is je snel genoeg? mee. Snel genoeg, wordt weggeruimd. Die bal, die gaat over de zijlijn en...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 Joop, één uh, vraag nog uh, aan jou, dat uh, ja. DVVA. Waar komt dat uh, vandaan? Het is Amsterdam. Amsterdam. En de, en de, uh, in de Wavengraafse speelt naast uh, Jos. Uh, dat is de uh, uh, club. En het betekent uh, door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Jij had de uh, volgende ja, vraag al door. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja. Nou goed, het bestaat, bestaat al een poosje, het is eh, overal gewoon louter studenten, dus elk jaar hebben ze een, een, een nieuw team. Uh, er zitten wel een paar jongens, die heb ik wel eerder gezien hier, en uh, daar is onder andere die spitsers er een van. En uh, zijn broer is de centrale verdediger, De jongens zijn allemaal twee meter, en uh, dat is dus moeilijk om tegenop te boksen voor de wat kleinere zandvoorts te heren. Het is niet anders, ze, ze zullen elkaar moeten werken om, uh, om uh, in ieder geval gelijk te komen, en dan ook nog liefst.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 I feel I'm losing control Just you can't deny You blow my mind When I see you, baby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 Donderdags voor een uh, Grand Prix moeten de rijders altijd aanwezig zijn uh, en beschikbaar zijn voor de pers. Maar Raikkonen uh, was er nog niet. Uh, die kwam pas uh, aan het eind van de dag en die, had, uh, ja, die heeft wat uh, trammeland met zijn team, met uh, Lotus. Niet alleen met die engineer, maar ja, hij heeft nog recht op uh, 15 uh, miljoen dollar uh, voor dit seizoen. Hij heeft nog geen dubbeltje ontvangen en dat...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 Wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het, de vader in me je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe je bekijk, want ik kan je denken, je ogen steeds verdwijgen. Je kunt voelen hoe ik om je heen van kan, je houdt waarvoor ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen.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 Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe ik je bekijk, wat ik van je denk. Je ogen steeds wijd. Je kunt wel voelen hoe ik om je geef, dat van jou hou. Waarvoor ik nu nog weet, maar ik kan, veel beter oh, ik kan veel beter zwijgen. ik kan veel beter zwijgen. Ik kan veel beter zwijgen. Ja, en dat uh, was... Ik kan veel beter zwijgen. We gaan uh, naar iemand die zeker niet zwijgt. Dat is uh, Joop van Essen. En die gaat het uh, laatste stukje van de eerste helft... Uh, met ons doornemen van... Uh, SV Zandvoort uh, tegen DVVA. Ja, inderdaad, uh, Willem. Want de laatste minuut loopt. En uh, ik moet zeggen, de laatste kwartier, 20 minuten... is soms beter gaan voetballen, sterker gaan voetballen. Is veelal op de helft van DVVA.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 Daar schortte het toch al aan, voornamelijk in het begin. Het DVVA mag nu de bal gaan ingooien, op eigen helft. Er wordt uh, weer uh, ook via, te uh, kijken. Dylan Kreuger gaat die bal over de zijlijn. En het uh, mag opnieuw gaan ingooien. Ter hoogte van de dugout van SV Zandvoort. Het duurt even dat die bal er is. Ja, het staat natuurlijk voor. En dat is uh, heel ook zo vlak voor de rust. Goed ingegooid naar de linksbuiten. En de, wordt wordt breed gelegd aan de andere kant... Uh, de DVVA probeert nu wat, wat op te gaan zetten, ze uh, op een avond de gelijken Goed gepasseerd, uh, Dat was van de uh, DVVA-speler. Uh, maar uh, echt uh, dreigend voor het doel zijn ze niet. Er wordt goed weggekoopt door Patrick Koper. Koper probeert die bal, uh, die raakt hem helemaal verkeerd. Gelukkig is uh, keugen daar nog in de buurt om die bal weg te werken. Want anders wordt het heel erg gevaarlijk geworden. Kastje Fries, naar de zijkant. Oeh, er wordt een overtreding gepleegd daar. Op, even kijken, wie is dat? Uh, ik kan het niet zien hier vandaan. Oké, okay, nou goed, in ieder geval uh, geen gele kaart. Van, van uh, de DVVA had gekund, het wel. En uh, Paul van der Oort mag die bal gaan nemen. Van der Oort. Speelt daar uh, Patrick Koper in. Koper uh, met de bal aan de voet uh, maakt uh, een schijnbeweging en speelt uh, Kreuger in. Kreuger naar uh, Molina. Roberto Molina aan de linkerkant. Uh, probeert daar een uh, het berg te bereiken. Dat lukt ook. Berg, we gaan het manifesteren. Dat gaat net niet en uit weer breed. Naar, uh, even kijken, dat is te ver weg. Is die, komt de bal voor in ieder geval, en kan, kan Sampo daarvan profiteren? Nee, het is uh, kan er net niet bij komen. Maar hij is wel in balbezit, de Vries. Gaat de man passeren? Nee, doet hij niet. Gaat terug. Speelt daar uh, Molina. Molina in één keer voor. Naar Patrick van de Oort. Van de Oort uh, gaat hij doen. Uh, zet hem met 16 meter gebied hij. En hij schiet. En dat is net gepakt door de keeper. Knap gepakt. Want het was een heel prasselschapelijk. Het was alleen niet hard genoeg. Want anders had er wellicht iets anders uh, gekomen. De keeper heeft de bal weer in het spel gebracht. De tijd is al de lange 45 minuten. Maar we hebben uh, twee blessures gehad. Dat zal waarschijnlijk er uh, gewoon wel bij tellen. Dat is niet druk mee bezig op dit moment. De bal over de zijlijn. Nee, niet. We hadden het wel al het van. En dat is een overtreding van een van de spelers. En het wordt... Uh... Peter Koper wordt bij de schrijfzettergroepen van jongen, dat mag je niet doen. Uh... Oh nee, het is niet de, Peter Koper, dus... Uh... Uh, kijk, uh... het is uh, een junior um, Alvink die daar bij de schrijfzettergroep centraal op verdedigen, van voelt in deze wedstrijd, dan gaat die bal komen. Weggekopt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 Tee, de drink je toch goed? <laughs> Oké, <Okay>, Joop. Goed zo, zijn.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 Dat is vooral de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. He.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 Drettige uh, plaats eigenlijk. Het is een meter of vijf, zes buiten strafschapgebied. En voor iemand met een goede rechter... Die, die kan daar... Er... Nee, oh, die zeilt helemaal Nou, dat is echt... Dat is doodzonde, want dit gaat echt 5 meter naar zijn doel. Het dus, gaat echt helemaal nergens op. Maar goed, uh, Sanford, die, uh, dat is uh, ja, een beetje masselijk geweest middel van wat geleden. Uh, twee hele grote kansen van uh, deze jaar Die werden al twee gestopt door... Uh, nou, dat was dan zelfs achter elkaar door Lottie Rikkers, de, de keeper van de Sanford op dit moment. En dat deed hij dus erg goed. en hij heeft die ploeg nog steeds in de race gehouden. Want dan uh, staat hij nu alleen op het scorebord. Dan is al vanaf de tweede minuut aan de eerste zelf. Kieper heeft de bal ondertussen in het spel gebracht. En dan uh, gaat ze daar uh, even kijken. Uh, Petter Koper. Koper speelt waar uh, Jan Sonneveld in. Sonnenveld verliest die bal en die wordt uh, vooruit gespeeld. Gaat die uit? En die... Nee, hij gaat net niet uit. Kan binnengehouden worden door DVVA. En de keeper die transporteert die bal weer zo ver mogelijk naar voren toe. En dat ziet echt altijd hè? Want uh, daar is uh, Molina, uh, Roberto Molina, die kon die bal wegkopen. en is toch alweer uh, toch weer over, de zijlijn, over de middenlijn gekomen. En Sandwoord probeert wat van te bouwen. Hoor. Dat is nog niet uh, altijd best, want DVA DV heeft overgenomen. Over de, de rechterkant van het veld goed interceptie daarvan uh, even kijken. Uh, Dylan Kreuger was dat geeft hij al voor richting Zonneveld. Ja, Jan Zonneveld kon er niet aankomen en DVA DV kan uitverdedigen. Uh, dat is uh, wel een witte overtreding. begaan, maar blijft in balbezit. Dus mag uh, de VVA doorgaan, toch eens de Fries die niet de bal heeft. Uh, die, ja, die krijgt het terug en dan kijkt wat hij ermee gaat doen. Naar de zijlijn, naar Nijs Berg. Berg. Gaat die man passeren? Meestal doet hij dat wel. Nee, hij gaat kappen. Hij kapt naar binnen toe. En speelt daar nu uh, Peter van der Oort. Van der in 16-meter gebied. Hij wordt weggedreven. Is hij nu weer uit het 16-meter gebied. En daar wordt uh, Molina aangespeeld. Molina, naar. Uh, even kijken, koper. Koper. Naar. Uh, Wie is dat? Van der Oort. Paul van der Oort. Geeft die bal voor. En dat is, nee, dus dat is een hele lange verdediging. Dus je ja, die bal wel lekker weg te werken. Maar niet helemaal ver genoeg. Want uh, Marine heeft nog steeds die bal naar zijn berg. Gaat hij doen? Gaat die man passeren ja, en die wordt er neergelegd. Wordt niet voor gepoten. Is dus weer over training. Is jammer. Het leek er wel op. Deze jaar die kan uitverdedigen. De stand is nog steeds 0-1. En we spelen in de 55ste minuut. Oké, okay, Jop. In het komende half uur gaan we je zeker nog horen. Over het verloop van deze wedstrijd. Ja, prima.